Mark Visser met het NOS Journaal. In Londen zijn twee mannen tot lange veroordeeld voor een racistische moord, bijna 20 jaar geleden. De zaak leidde tot ophef in Groot-Brittannië. De daders hebben ruim 15 jaar en ruim 16 jaar cel gekregen. Volgens de rechter was Rassenhaat het enige motief van de twee voor de moord. De twee hoorden bij een groep blanke jongeren die in 1993 een zwarte scholier doodstaken bij een bushalte in Londen. Ze riepen daarbij racistische leuzen. De politie zou uit racistische motieven het onderzoek naar de zaak hebben verprutst, waardoor vijf verdachten werden vrijgesproken. In Indonesië is veel ophef ontstaan over de berechting van een jongen van 15 die een paar sandalen heeft gestolen. Het is het symbool geworden voor de klassejustitie in het land. De jongen staat vandaag voor de rechter en kan vijf jaar cel krijgen. Op het eiland Sulawesi hebben honderden mensen uit protest een berg sandalen neergelegd voor de ingang van het gerechtsgebouw. De 15-jarige zag de slippers ruim een jaar geleden op straat liggen en nam ze mee. Later leken ze van een agent te zijn. Een half jaar na de diefstal werd de jongen opgepakt en door drie agenten mishandeld. Hij wordt nu als een volwassene berecht. De best betaalde premier ter wereld moet een groot deel van zijn salaris inleveren. Premier Li Xinlong van Singapore gaat een derde minder verdienen. In plaats van een jaar salaris van 1,8 miljoen verdient hij binnenkort 1,2 miljoen euro. De commissie heeft dat bepaald. Ook andere kabinetsleden moeten van de commissie geld inleveren. Ondanks de salarisverlaging blijft de premier van Singapore de best betaalde minister-president ter wereld. Het weer, soms wat zon. In het noorden een bui. Vanavond vanuit het westen regen. Het is een graad of 9. Aan zee krachten tot harde windkracht 6 of 7. Vanavond neemt de wind toe met zeekans op Zuidwester Storm. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Ja, happy new hè? Ja. ja, dat waren we nog vergeten Gelukkig nieuw haar Gelukkig nieuw haar En de beste mensen voor het nieuwe jaar Precies um. Ik hoop dat je een fijne stofwisseling hebt gehad Ja, die stofwisseling zat, zat helemaal goed dat Gelukkig zat maar okay. Nou, uh, daar gaan we weer Het is uh, 4 januari vandaag negen, uh, 2012 1992 Ja, nee. Twee... <laughs> <laughs> Dames en heren, u bent terug in de tijd gegaan Ja dat wist u nog niet, nee. maar het is wel zo. Wat had je nou opgezet, joh? Wat is er voor een kraak? Oh joh, dat is... Wil je dit echt weten? Ja, tuurlijk. Origins of a Skiffle. Ja, ja. Peggy Seeger, I, uh, Isla Cameron en Guy Carawan. En het liedje heet The Freight Train. Ja, ja. Ja, Freight Train. Freight Freight Inderdaad. Freight Train, ja. Oké. Okay. De kraker van de week dus. Maar goed. Uh, we gaan onze uh, dagelijkse, nou, wekelijkse. Uh, Routine maar weer eens oppakken, hè? Vind je En uh, dat betekent dat we weer drie LP's mee hebben, dames en heren. En uh, niet de minste, mag ik wel zeggen. Uh, we hebben drie leuke platen meegenomen. En ik zit even te kijken wat de techniek is uithangt. Oh, die uh, zit daar. Oké. Okay. Heel gezellig. Ja, hij denkt ook, hij doet het wel vol. <lacht> ja, hij denkt ook, klets het wel vol. Gewoon we de tune vol kletsen, ja. Hallo, waar zit je nou? Hallo. Hier, hier ben ik. Waar was je nou? Was je me kwijt? Ja, natuurlijk. Hoe kan dat nou? Ja, je was weg. Nee, joh. Goed, wat gaan we doen? Dan gaan we weer drie platen draaien. Het zei ik al, die heb ik weer meegenomen. En uh, verder hebben we natuurlijk een kan eraan lopen om... Uh, dat, uh, dat doen we nu straks... En um, de eerste LP die erop gaat is er een van de Everly Brothers. En uh, dat is een hele leuke. Dat is een aardige verzamel-LP. En um, uh, ja, de Everly Brothers, zo heet die inderdaad. Van de tv en radio reclame. Staat er ook nog op. Nou, jij hebt, uh, hebt ook. Doe maar. Ja, doe maar. Doe maar. Hun... Ah, Pascal komt er ineens binnen zitten. Ja. Schrik maar rot. Ja. Wat heerlijk. Goedendag, gelukkig nieuw waar. Ja, inderdaad een beetje lang geworden. Goed. En Wat gaan we draaien van... Uh... Ja, we gaan de Evelie Brothers draaien. En het nummer dat heet Claudette. En dat gaat over Claudette, denk ik. Zomaar. Dus laten we daar maar eens vanuit gaan. Dames en heren, de Evelie Brothers. Welkom in het nieuwe jaar, vinieljaar. Het nieuwe vinieljaar mag ik wel zeggen. En het eerste nummer dat heet dus Claudette. En dat is van de Evelie Brothers. na Denk ik wel met open hoor. Ik oh. denk dat het wel lukt. Oh. Goed zo. Nou, dit waren die Everly Brothers met een uh, prachtig liedje dat heette uh, Claudette. Afkomstig van een plaat, die heet hun twintig grootste hits, een Arcade LP, kan ik nou dus zo zeggen, want het bestaat toch niet meer. Um, arcade was toen een tijd zo'n uh, zo zo platenlabel dat allemaal leuke verzamelaars uitbracht. Nou, dit is er ook een uh, alle grote hits van uh, die Everly Every. Blood, Every Everly Brothers, die staan er dus inderdaad wel op. En uh, die gaan we natuurlijk ook draaien. Wake up little Susie, Tella kiss You, -a luba. Rip It Up, Keep On Knocking, Devoted To You. Nou ja, je hebt gek om op te noemen. De tweede LP die ik vandaag voor u meegenomen heb, vind ik is nog, vind ik persoonlijk de beste Dylan LP die ooit gemaakt is. Bob Dylan dus. Um, Blonde om Blonde. Hij is zo vaak gedraaid dat de hoes zelfs in tweeën ligt. Of... De, ik ben trots op je. Of de, of de plaat nog een beetje te draaien is, dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval, ik vind het, het is een fantastische plaat. En er staan hele mooie nummers op. En we beginnen gelijk met, eh, eigenlijk tegen de gewoonte in. Maar we beginnen eigenlijk maar eens met eh, een van de grootste hits die van deze LP afkomstig was. Eh, Rainy Day Women, nummers 12 en 35. Oké. Okay. Lange versie dus. Als het ware. Hij kwam toen de tijd wel uit op singles, maar op single, maar toen was er aardig in geknipt. En was hij teruggebracht tot, uh, tot, tot ongeveer 2 à 3 minuten. Maar op de LP duurt hij wat langer. Dus trouwens, met veel stukken op deze plaat die allemaal uh, zeg maar aardig lang duren. Ik zat uh, net te denken dat ik een stuk van uh, de hoes miste, maar het is niet zo. Uh, het is een dubbel LP, eigenlijk, een van de eerste, denk ik. Uh, ja, een van de eerste dubbel LP's denk ik toch wel Maar uh, er staat onder andere een nummer van 11 minuten op Dus dan krijg je dat wel aardig uh, gevuld In ieder geval, dit was Rainy Day Women Nummer 12 and 35 uh, Waarom dat is, weet ik niet Maar dat, zo is de titel Nummer 12 and 35 En het nummer duurde 4 minuten en 35 seconden En dat was toen de tijd toch nog ietsje te lang voor een uh, singeltje Goed um, De derde LP die ik mee heb vandaag Is uh, van The Eagles en niet zomaar één, maar een live LP van de Eagles uit het jaar 1980. Um, de toptijd zeg maar van de Eagles. Um, alle grote nummers, uh, een heleboel grote nummers uh, staan erop. Uh, natuurlijk ook die prachtige live versie van Hotel California. Die, die prachtige live versie. Later hebben ze hem nog wel eens over gedaan met Hell freezes over. Maar toen was hij uh, min of meer toch akoestisch. En dit is gewoon toch de elektrische versie. Is Wel erg mooi. Maar die hoort u later nog wel. Want Hotel California kent u wel, denk ik. Ik begin gewoon met nummer 2 van het concert. Opgenomen op 27 juni 1980 in Santa Monica Civic Auditorium. Toen is het opgenomen. Ja, ja het staat er allemaal bij. Prachtig. De um, Eagles, dus. En bijdragen van hun prachtig werkje. Heartache Tonight. The Eagles. Prachtig hè, dat is toch gewoon is het, is het applaus voor hun of voor mij? Huh? Hoe is het applaus? Nou niet, voor de Eagles natuurlijk. Al voor de Eagles? Ja. Ik dacht voor mij misschien een beetje. Waarom? Nou, omdat ik er toch weer ben dit jaar. Ja, nou, ja, oké. Okay. Zeg <laughs> <laughs> Maar niks over. Oké, okay, de uh, Eagles dus, Hard Day Tonight, live opgenomen in uh, Santa Monica. Wat zei ik nou net? Santa Monica toch, of niet? Zei ik dat niet? Weet ik niet. Ja, Santa Monica, ja. Klopt. Santa Monica Civic Auditorium is het opgenomen. Hard Day Tonight. En dat is gebeurd op 27 juli 1980. Dus dat is al een aardig oude opname En toch klinkt die helemaal te gek. Um, ja, de eerste vinyljaren van het nieuwe jaar. Een paar kleine veranderingen natuurlijk in het programma. De confrontatie zijn we mee gestopt. Want uh, ik vond het wel eens mooi geweest. En het voordeel is dat ik, kan ik hem ook gewoon. Dus weer eens een LP van de te draaien. Nee, dat kan niet. <laughs> nou, natuurlijk kan het wel. Nou, ik heb nieuws voor je. Volgende week gaat het al gebeuren. Volgende week een leuk plan. Nou, dan ben ik er niet. Nee, dan ben je er niet. Maar ik heb wel een leuk, leuk okay. plammetje volgende week. Maar goed, maar je Maar wat gaat uit. er in plaats van de confrontatie komen dan? Uh, dat weet ik nog niet. Grijs gedraaid. Grijs gedraaid misschien wel weer. Want we hebben de zat van die dingen. Dus ja, dat hadden... vind ik wel leuk we gaan om dat we... weer er, uh, terug te voeren. Ja, de, de, de, de, de, de kraker van de week. Ja. Die gaan we dus gewoon weer invoeren. En we hebben hier bakken vol staan. En het zijn allemaal singeltjes die geen hoesje meer hebben. Dus die kraken gegarandeerd. Zoals je het eerste plaatje hoorde. Ja, dat was, een. dat was er één. Uh, we gaan gauw door met die Everly Brothers, dames en heren. Want we moeten zo ook aan het camera lopen gaan beginnen. Want dat gaan we natuurlijk ook niet vergeten. Uh, dat gaat wel gewoon door. Uh, en... Ik heb één meer, nee ik zeg het niet um, Ja zeg het maar Nee ik zeg het niet Everly Brothers gaan we draaien En dat nummer dat heet Till I Kissed You En er is ook een Nederlandse versie van <laughs> Ja die zou je nou bijvoorbeeld eens in raar lopen kunnen gebruiken ja. uh, Nederlands beentje dat heette The Butterflies uh, En toen heette het ineens Willem wordt Oh nee nee ik zeg het verkeerd We zouden Wake Up Little Susie doen Wake nee, Up Little Susie doen we en daar was ook een Nederlandse versie van: wordt uh, Wakker kleine Susie. Nee, Willem wordt wakker met toen ineens. Oh Willem wordt van wakker. De, van een duo dat heette The Butterflies. Maar goed, hier komt het originele van The Everly Brothers. En dat heet: Wake up, Little Susie. Wake up, Little Susie. Wake up. Susie. Wake up. Wake up. all our friends is Little Susie. Susie, wordt wakker. In het Nederlands werd het vertaald als Willem wordt wakker van een uh, bekend duo dat heette de Butterflies. En ik vond het wel leuk, want een van de jongens, die, dat was een blonde en een donkere jongen. Een donkere jongen van de Butterflies. Die was toen de tijd, liep die stage bij ons op school. Dus die stond bij ons ook voor de klas. Ja, dus wij allemaal handtekeningen vragen en zo natuurlijk. Ja hoor. Dat snap je natuurlijk wel. En die heeft Goed. niks meer van ze gehoord verder, of wel? Nee, dat bestaat dat... Uh, ze hebben volgens mij één of twee uh, hintjes gehad. Allebei covers, geloof ik, van, van, van de, van de Everly Brothers nummers. En toen hield het op. Oké. Okay. Zonde. Ja. De Butterflies dus. De butterflies. Nee, Maar we hadden het over de Everly Brothers en uh, de nummer dat het heet dus... Wake Up, Little Susie. En nu... Ja, dat weet niemand. Oh, dat weet wel iemand. Jansen, het kan raar lopen. En het gaat vandaag heel erg raar lopen, dat ga ik je vast vertellen. Oh, is dat zo? Ja. Oh. Ik ga de, de Franse kant op vandaag. Ja, oh! Dus dat, dat, dat gaat al fout, zeg. Dat gaat al fout, oké. Okay. Ik ga Michel Sardou. Sardou? Sardou. Ja, mijn, Frans, mijn Franse pronunciation is niet goed. Uh, Michel Sardou. Michel Sardou. Dag, Met het een mooie nummer. Ja. Welke denk je? Geen idee. Ik ben niet thuis in het materiaal van Michel Sardou. Nee? Nee. Oh, wel van Johan Flemings? Uh, ook niet. <laughs> nou ja, Michel Sardou, uh, die hebben uh, Le Lac du Connemara. Ja. Zeg ik dat goed? Dat zou kunnen. Ik hoop dat ik het goed zeg. Ja, dat zou kunnen. Dat is het officiële. De jury is er weer. ja. Jij hebt ze vorige keer weer ontslagen, maar ik heb ze weer uh, opnieuw aangenomen. Ah, is goed, joh. Nieuw ja? jaar, nieuw geluid. Ja, precies. Vergevingsgezin. Drie, drie man sterk zitten weer okay. Beneden in de kelder in de Airco, helemaal weg te kwijnen van de kou. Ja. Want is er beneden nog kouder als dat het buiten is? Goed zo. Ja wel hè. Ja, dat houdt ze wakker. Precies. Ze hebben we de knop in hun handen? Ja. Zullen we ze even testen die knop, of? Nee, niet? doe maar niet, joh. Kijken of één knop het doet. Nee. Jongens, probeer het maar even hoor. Ja, zie je wel. Ja. Okay. Ze doen het. Goed. Maar. oh. Nee, die jongens, die knop mag niet, die is van mij Ja uh, Michel doen? met Lellac uh, De Conumara Ja, dia Dia ja. Wat zegt u? Uh, de groot, de ja. We zitten toch ah. in Zandvoort, dan mag dat toch? Oh ja Brûler au vent des landes de pierre Autour des lacs, c'est pour les vivants Un peu d'enfer C'est le décor du Connema Au temps le ciel irlandais est de tempête Marine a plongé dans un lac du Connemara. John Kelly s'est dit je suis catholique Maureen aussi L'église en granit de Limerick. Marine a dit oui The de Harry Barry Connolly et de Gallo. Ils sont arrivés dans le comté du Connemara Et y les Connors, les Oconnolis, les Fati, Du Ring of Kerry et de Croix-Bois Trois jours et de nuit Là-bas, au Connemara On sait tout le prix du silence Là Ça se danse, terre brûlée au vent, des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants, un peu d'enfer, le colémat des nuages noirs qui viennent. Les lacs, les rivières, c'est le décor du corps des On y vit encore au temps des Gaëls et de Cromwell, au rythme des pluies et du soleil, au pas des chevaux. On y croit encore au monstre des lacs qu'on voit nager, certains soirs d'été et replonger pour l'éternité. Maar bout de strijd. We nemen deel aan de strijd. We il de strijd. We nemen deel aan de strijd. We de la croix, la de la guerre. lo Daar gaat het over, heb ik begrepen. Uh, dat jij zo goed uh, Frans kent? Ja, jongen, ik was fantastisch om Frans vroeger. Ik ken Frans ook, maar ja, dat was mijn buurman. Ja, ik ken Frans ook, was mijn ex-baas. ben ik niet zo blij mee. <lacht> maar goed, maakt allemaal niet uit. Uh, Lac du Conumera was dat van Michel Sardou in het uh, onderdeel carla Lopen. Nou, ik zal mening niet wat voor ongeheinde tegenover er zeggen. Dat weet ik ook nog steeds niet. Oh ja, dat weet ik wel. Johan Flemmix Ja. En Dario. Oh. We gaan ervoor. Ja. De bal, het veld, de kool, de trainer, de coach, de spelers, publiek, dit is echt uniek. De leeuw zijn trots, zo sterk als een roze. Het land van ons allemaal, het al komt, en het publiek dat doodt, De spanning stijgt door, ja wij gaan ervoor. Ja, we dansen, zingen, zingen we mee, maar samen sterk voor middel van twee, hand in hand voor feest van elkaar.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 De wijn de De vlag is rood, wit-blauw, ons legioen. Dat blijft ons de straal. Een agent, een opa, een boer. En bal feesten samen, ja dat kan allemaal. We ja, ja, dansen, springen, zingen we mee van samenstemmen voor kinderen van vrede. Ik denk dat hij deze alvast voor het EK van dit jaar Maar ik hoor die Fufuzela ertussendoor ja. wow. Nou, ik zou bijna zeggen Ik hoor nog liever die Zela Dan dit nummer Ja, ik kan er ook niks aan doen Alleen oh ik mag de jury weer niet beïnvloeden natuurlijk. Nee, dan wordt het rommelig Ja of, misschien zitten er wel echte, echte voetbalfans tussen, je weet het niet. Ah, joh. Maar dat <lacht> nou, paard niet in ieder geval. Nee, dat paard op, uh, kan nou, niet meer. Okay. Uh, Laten we maar drukken en dan kunnen we weer naar echte muziek over. Walgelijk dit. Zeg. Oh. Nou. Eh. Ze hadden het verkeerde knopje, uh, hoor ik net op mijn telefoon. Oh. Wou net zeggen. Zijn ze schievenbreken of zo? Nee, er zit dus gewoon echt één voetbalvinder tussen. Die zit ruzie te maken daar beneden. Ja. Dat wil jij niet weten. Oh, nou lekker dan. Oké, okay, mooi klaar. Afgelopen dag, jullie. Tot volgende week. Tot volgende week. Ik weet Nee, volgende week ben jij er niet, hè? Volgende week ben ik er niet. Oh, dan gaan we geen raar lopen doen ook. Dus daar ook weer van verlost. Oké. Daar heb je weer mazzel. Okay. Ja, ja oké. Okay. Nou. Fantastisch, we gaan lekker door, met, eh, lekker door met muziek, dames en heren. Bob Dylan van het eh, fantastische album Blonde on Blonde. Nou, hou eens op man. Van het eh, fantastische album Blonde on Blonde gaan we een prachtig liedje draaien. En het is weer niet zo'n erg kort, hè? ook meer dan vier minuten duurt hij. Maar dat geeft allemaal niet. Vroeger of later zullen we het allemaal, of één moet één van ons het weten. Vroeger of later moet één van ons het weten. Oftewel, sooner or later, one of us must... No! that you'd be coming back Dylan, Bob Dylan, Bob Zimmerman van oorsprong. Maar hij uh, heeft zijn achternaam vernoemd naar de beroemde dichter Dylan Thomas. En uh, dat klonk beter natuurlijk als Bob Zimmerman. De muzikanten die hem begeleiden, dat waren er nog wat. Eh, staat alleen niet bij wat ze gespeeld hebben. Het merkwaardige van deze plaat is dat het ook een Franse hoes is. Dus alle, maar ik weet wel wat ze gespeeld alle, hebben. Alle, alle, alle mensen die erop staan, of alle teksten erop staan, allemaal in het Frans. Dus ik kan er geen reet van lezen. Maar In ieder geval... Um, Kijk dan even uh, op het computerscherm. Hè? Kijk dan op het computerscherm. Oh, daar staat het ook. Post. Ja, de medewerkers van dit album. Met oh, wat ja. ze gedaan hebben. Oh, dat is ook wel leuk. Nou, Bob Dylan speelde dus gitaar, harmonica, piano, keyboards en uh, zang. Verder hadden we Al Cooper. Die deed, uh, die deed orgelgitaar. Dat gaat per telefoon, maar daar trek ik nu niks van aan. Orgelgitaar. En uh, horen, dat deed hij ook vaker. Dat heeft hij bij de Stones ook een keer gedaan. Keyboards. Verder Robbie Robertson van de band, die deed gitaar, zang. Joe South op gitaar. Rick Danko, ook van de band, basgitaar, viool en zang. Dan hadden we verder nog Bill Atkins op keyboards. Wayne Butler op trombone. Keith uh, Buttery op drums. Paul Griffith, uh, Griffin, die speelde piano. Um, Amy Herrod deed. Uh, Oh, dat was de producer. <laughs> Garth Hudson, ook alweer van de band. Uh, die deed ook keyboards en natuurlijk saxofoon. Bob Johnston was ook producer. Dat was de producer. Uh, Jerry Kennedy deed, speelde gitaar. Sanford Kon Koninkoff deed drums. Nou, in andere woorden, er staan er nog veel meer. Etcetera, etcetera, etcetera. Et et et een hele ploeg van mensen. Maar in ieder geval was het wel uh, natuurlijk de band als een basis die Dylan begeleiden op dit album. Aangevuld met natuurlijk nog een heleboel andere muzikanten. Goed, Blonde onblonde dus van Bob Dylan. We gaan weer over naar de Civic Auditorium in Santa Monica, dames en heren. Het is vandaag weer 27, deze, uh, 27 juli 1980. En wij zijn hier live aanwezig bij een optreden van de Eagles. En zij gaan voor u een prachtig liedje spelen, namelijk... Um, <laughs> Dan ben ik toch kwijt. Oh ja, The Long Run. Uh, ze gaan een prachtig lied voor u spelen: De vreemde, the Eagles. En het nummer dat heet The Long Run. We hebben onze buddy Phil Kinsey back up here at his Alto. om ons te helpen doen: uh, Our tribute to Memphis, Tennessee. Dus op 27 juli 1980 in de Civic uh, Auditorium in uh, Santa Monica in de United States in Amerika. Um, prachtig dus. Uh, we gaan uh, straks wel een beetje ons klaarmaken voor het nieuws en het weer van uh, drie uur, dames en heren. Ja, het gaat hard als je plezier hebt. Time flies when you're having fun, om het zo maar eens te zeggen. Uh, we gaan nog even naar de Everly Brothers. Uh, hun twintig grootste hits. Um, en dit is een bekend werkje Wat ook opgenomen is eh, Niet in het Nederlands Maar wel als cover eh, Door de Blue Diamonds Dat gebeurde in die tijd nog eenmaal Amerikaanse hits waren hier nog niet zo bekend eh, Wel bij de platenmaatschappij Maar werden hier meestal nog niet uitgebracht En dan verscheen er meestal wel Een cover van een Nederlandse artiest eh, Waarvan er vele voorbeelden zijn is natuurlijk Ritme van de regen Waarop de Nijs nice brandend zand van Anneke Greunlo Oorspronkelijk een Duits liedje is eh, Ritme van de regen was een Oorspronkelijk Amerikaans nummer En uh, uh, Tell I Kissed You Wat de Blue Diamonds dus hebben opgenomen Was dus oorspronkelijk natuurlijk van de Everly Brothers En die versie hoort u nu Tell I Kissed her. You Every Brothers Never felt like this Since I kissed ya, uh-huh My life's not the same now that I kissed ya Maar zonder drinken kom je er niet hè, want het nee, vocht. Wel. De huisarts zei tegen mij helaas, Mo, het gaat niet zo goed met je, je moet veel drinken. Nou, dan noemen we dat toch? Ja, maar hij bedoelde water. Oh. En toen zei jij natuurlijk, ja maar water, dat doen de vissen het in. Dus ja, dat mag ik niet. niet. Ja. Nee. Hè? Mijn dokter zei laatst, het gaat niet goed met je. Ik zeg, hoezo dan? Hij zei, je hebt veel te veel bloed in je alcohol. Ja. Ja, dat klopt. Zo kan je het ook zien. Zo is het toch ook. Zo is het ook. We gaan naar het nieuws van drie uur. En uh, daarna zien wij u weer, weer terug. Met het Ludwig Godfried fragment. Want dat laat ik er nog wel even in. Uh, dus dat komt zo meteen na het nieuws van uh, drie uur. En daarna gaan we weer plaatjes draaien. Tot zo. Van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 3 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. In het noorden van het land worden allerlei maatregelen genomen vanwege het hoge water. Het waterschap Noorder-Zelvest in Groningen.